6 uur. Het NOS-journaal. Marianne Koekek. kabinet komt grote gezinnen tegemoet. FNV-bonden vergaderen over definitief besluit pensioenakkoord. En Roemenen chanteren Nederland met tulpenblokkade, zegt CDA. Ouders met een laag inkomen en meer dan twee kinderen... gaan er volgend jaar waarschijnlijk niet op achteruit. De SGP wil de bezuinigingen op het kindgebonden budget aanpassen... ten gunste van grote gezinnen. Bronnen rond het kabinet zeggen dat er met die wens rekening zal worden gehouden. Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming voor ouders met een laag inkomen. Minister Kamp wil daar ruim 200 miljoen euro op bezuinigen. Hij wilde dat doen door de regeling af te schaffen na het tweede kind. Maar onder druk van de SGP gaat dat niet door. Voor het eerste kind krijgen de ouders nu 40 euro minder. Daardoor kan de tegemoetkoming voor de daaropvolgende kinderen in stand blijven. De federatie raad van vakcentrale FNV is bijeen om een definitief oordeel te vellen over het pensioenakkoord.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 De CDA-fractie in het Europarlement beticht Roemenië van chantage. Aanleiding is de blokkade van Nederlandse tulpen... sinds dit weekend aan de Hongaarse-Roemeense grens. Volgens de Roemeense autoriteiten is er een bacterie in Nederlandse tulpen gevonden. Maar de CDA-fractie vindt de timing verdacht. Nederland maakte voornamelijk vorige week bekend... dat het de toetreding van Roemenië tot het Schengengebied voorlopig tegenhoudt.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 Dan nog het weer vanavond meest droog. Vannacht komt er in het westen bewolking op met wat motregen. Minima liggen tussen 8 en 13 graden. Morgen is het grijs met wat lichte regen. En dan wordt het 19 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. Ook woensdag is er nog wat regen. De dagen erna worden rustiger met in de nacht kans op mist. ANWB Verkeersinformatie. De meeste files worden snel korter bij elkaar. Staat er nog zo'n kilometer of 50... Op de A6 van Muiden naar Lelystad is er nog wel wat vertraging... door een ongeluk bij Almere Buiten. Er dus staat daardoor 3 kilometer file. En verder een lange file veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Die staat op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom. Tussen de afritsgraaf en de Vlakentunnel 4 kilometer. Goed nieuws voor ondernemers. Speciaal voor u heeft KPN een goede deal op mobiel internet.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 Met Tim Overdijk en Lucella Carrasso. Acht over zes, goedenavond. Het was luidruchtig op het Haagse malieveld vandaag. De bekende demonstraties tegen kabinetsplannen aan de vooravond van Prinsjesdag. Maar eerst, hoe luidruchtig is het op dit moment achter de gesloten deuren van de FNV Federatieraad? Want daar wordt gesproken over het pensioenakkoord. En voor die deuren staat Jeroen Schutteijzer. Jeroen, hoor je wat daar binnen gebeurt? Nee, ik hoor helemaal niks. En ik zie niks. En er komt geen rook onder de deur vandaan. Dus het is volstrekt onduidelijk. Er komt ook niemand naar buiten. Tijdens een schorsing of zo. Dus uh, ik weet niet wat zich daar binnen afspeelt. We horen alleen fietsbellen bij jou op de achtergrond. Um, hoe gingen de, degenen die erover gaan vandaag bij FNV naar binnen? Ja, de Kemphaan. De, de er uh, zijn twee hele grote. Uh, Henk van der Kolk en Agnes Jongerius. Kijk, want de FNV zit met een groot probleem. Uh, sinds zaterdag, uh, sinds... FNV-bouw is omgegaan, ook in dat jaarkamp terecht is gekomen... is er in de federatieraad wel een meerderheid die dat pensioenakkoord steunt. Maar blijft toch dat de twee grootste bonden... de Abfacabo en FNV-bondgenoten tegen dat akkoord zijn. En zij hebben wel meer dan 50 van de FNV-leden... maar in de federatieraad hebben ze geen meerderheid. En dat is om te voorkomen dat de twee grote broers uh, die kleintjes altijd zullen uh, overroelen. Dat is uh, een nogal ingewikkeld, maar Jongerius zegt er dit over. Uh, natuurlijk uh, uh, is dat uh, lastig. Maar gelukkig hebben we voor lastige situaties uh, in elke vereniging... ook in onze statuten en reglementen. Uh, en uh, uh, we hebben vandaag de statuten en reglementen bij ons. Ja. Uh, daar kijk je normaal nooit in. Hè? Uh, uh, in goede tijden hoef je niet naar de statuten en reglementen te kijken...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 FNV-bondgenoten blijft dus tegen. Uh, Agnes Jongerius zei het al, vorige week is er 16 uur vergaderd. Hoe gaat dat nu? Zijn de pizza's al bezorgd? Het is etenstijd. Ja, dat klopt, ja. En laten we eens wat anders doen dan pizza's. Er zit hier, er zit hier tegenover een, uh, een snackbar, die is toevallig ook nog 70 jaar. Dus uh, misschien moeten we daar straks maar even langs. Want uh, ik denk dat er inderdaad wel weer wat eten gehaald moet gaan worden. Maar je had het over een persconferentie rond half zeven, Jeroen. Ja, dat gaat dan over heel iets anders. Over de arbeidsvoorwaarden 2012. En daar zal Agnes Jongerius ook niet bij zijn. Dus ik denk dat dat uh, beraad over het pensioenakkoord uh, gewoon doorgaat. Zodra de nieuws is, horen we van je. Jeroen Schutheiser, dank je wel. Ietsje verderop in Den Haag dan. De dag voor Prinsjesdag was een dag van protest. Ruim 5000 mensen deden mee aan het Nationaal Beraad. Een actie tegen de bezuinigingsplannen van de regering. Een volle tent en een vol terrein... De voorzitter van het CNV. Had u verwacht dat er zoveel mensen kwamen? Ik had erop gehoopt en ik ben erg blij dat er zoveel mensen gekomen zijn. Ja, het gaat ook ergens over, hè. al deze mensen die zich zorgen maken over wat er met al deze mensen gebeurt. Ja. Ja, van de andere kant, waar ze tegen protesteren, en u ook tegen protesteert, is die... Opeenstapeling ja. van bezuinigingen. Daar heeft het kabinet iets aan gedaan. Ze hebben meneer Kamp benoemd tot coördinator. Jawel, maar als we zien, we moeten eerst, eerst zien en dan geloven wat er gebeurt. Dus u denkt niet dat Kamp die klus goed gaat klaren? Ik heb groot vertrouwen in deze minister. We gaan het zien, maar het is denk ik goed dat wij met elkaar als uh, uh, spelers op het maatschappelijk middenveld, vakbond, raad van kerken, humanitas, CG raad, onze zorgen hier gewoon publiekelijk maken. Om nog eens een keer de minister duidelijk te maken, jongens, het gaat hier wel echt over ernstige zaken. Op het terrein is het echt heel erg druk. Het is bovendien zeer kleurig, want het stikt van de vlaggen in allerlei kleurtjes van de APVA, Cabo, van het CNV... En van de ballonnen. Mag ik even wat vragen? Ja. U staat hier met een masker op. Ja. en een ketting om uw nek. Ja. Een grote keten zelfs. Wat betekent dat? Dat we aan de ketting zijn gelegd door de regering. Hoezo dan? Omdat we. Dat, dat bedoelt de regering dat we onze vrijheid niet meer hebben. U bent waar, jongen? Ja, ik ben waar, jongen. En, en hoe wordt de vrijheid beperkt? Dat, dat, dat we geen regie meer over eigen leven, dat we achter de geraniums verdwijnen. En dat willen we hiermee uitbeelden? Dat willen we hiermee uitbeelden. Dat we, eigenlijk is dat voor alle bezuinigingen. Dat we geen regie meer over eigen leven hebben. Dat we, dat we geen regie... Ach, ik doe niet masker, af, kan je beter verstaan. Dat we geen regie meer over eigen leven meer hebben. Uh -uh. Maak je zorgen, want ja, dat, ik zie nou ook dat je heel jong bent. Ja. Maak je, je zorgen. Ja, best wel, ja. En dat onze belangenorganisatie, het LFB, die gaat ook verdwijnen. En dan is er nog de alternatieve troonreden. De regering achter echt een noodzaken om de hoogste inkomens en bedrijven in Nederland te ontzien. Wat gaan de bezuinigingen voor u betekenen, denk u? Er is geen PGB meer, dus je kan geen hulp meer zo regelen. Dat je normaal mogelijk leven kan leiden. Dus je moet je terug naar het verpleeghuis en daar wordt je leven geleid. En dat is schandalig. Het past ook helemaal niet in deze tijd meer. En. Um, wat het allerergste is, is dat Nederland nog steeds de rechten 22 VN-rechten van de mensen met een beperking nog steeds niet hebben getekend. En daardoor kunnen ze dit nog steeds doen. De regering zal deze uitdaging verder vergroten door de tegenstellingen in de samenleving te vergroten. U hoort een verslag vanaf het Malieveld van Trudy van Rijswijk. Straks de feiten op een rij, want de tulpen mogen Roemenië niet meer in. Verkeersinformatie bij de ANWB, Helene Geest. De files zijn snel aan het oplossen. Er staat bij elkaar nog 40 kilometer. Zijn er twee die opvallen op de A16 van Breda naar Antwerpen... bij industrieterrein Hazeldonk, 4 kilometer... En een file veroorzaakt door wegwerkzaamheden op de A58 staat van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom bij de Vlakentunnel 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdick. De trojka voert overleg op dit moment over Griekenland. Het Internationaal Monetair Fonds, de Europese Centrale Bank en de Europese Unie spreken telefonisch met de Griekse minister van Financiën. Op het programma staan de voorwaarden waar Griekenland hem aan moet voldoen om geld te krijgen. Conny Kees in Athene. Is al bekend, Koning, welke voorwaarden de drie stellen? Ja, wat, uh, dat is eigenlijk duidelijk gemaakt uh, vandaag door de Nederlander Bob Tra, de permanente vertegenwoordiger van het IMF, het Internationaal Monetaire Fonds in Athene... op een economische conferentie. Hij heeft eigenlijk twee dingen gezegd. Griekenland moet verder bezuinigen op de overheidssector. Uh, en ten tweede, wat Griekenland uh, eigenlijk uh, niet moet doen... is uh, meer belastingmaatregelen invoeren, belastingen verhogen... maar uh, meer uh, de, het innen van belasting verbeteren... En, belastingontduiking harder aanpakken. Nou, uh, het bezuinigen op overheidssectoren, dat kan betekenen dat je ambtenaren moet ontslaan. En dat is een zeer omstreden maatregel hier, tot nu toe. Is dat voorkomen door ambtenaren met pensioen te sturen en altijd contracten, uh, tijdelijke contracten niet te verlengen? Nou ja, in de Griekse media worden ook andere maatregelen genoemd, zoals het sluiten van inefficiënte afdelingen en uh, verliesmakende staatsbedrijven, verder korten van salarissen Lange bevriezen van pensioenen. Dus uh, het zijn heel veel maatregelen in de publieke sector. Omstreden of niet, gaat Griekenland hiermee instemmen? Nou, als ze de volgende 8 miljard uit het steunpakket van de Europese Unie en het IMF willen hebben, zal de Griekse regering deze maatregel moeten uitvoeren. Uh, na de teleconferentie komt de ministerraad onder leiding van premier Papandreou bijeen, die overigens een reis naar de Verenigde Staten heeft uitgesteld. En ja, dan wordt er gesproken over die bezuinigingen in, het, in de overheidssector. Het is niet duidelijk of vanavond al een antwoord komt of morgenochtend. Dan gaan we afwachten. Conny Kees in Athene, dankjewel. Dan gaan wij naar Rotterdam. Burgemeester Abu Taleb is niet van plan zich te bemoeien... met het conflict bij Feyenoord. Goed, nee, daar gaan we zo meteen over praten. Want wij hebben nu contact met Esther de Lange... zij is Europarlementariër voor het CDA. Goedenavond. Goedenavond. We bellen met u omdat de Nederlandse tulp sinds dit weekend Roemenië niet meer inkomt. Uh, die, die tulpen en ook andere bollen zouden volgens de Roemenen besmet zijn met een gevaarlijke bacterie. U gelooft dat niet helemaal, heb ik begrepen. Nou, ik heb in elk geval gezegd tegen de Europese Commissie. Ik wil dat jullie hier eens even heel kritisch meekijken. Om zeker te stellen dat de, de, de interne markt hier niet misbruikt wordt um, om andere redenen. Want wat zouden die andere redenen kunnen zijn om Nederlandse bloembollen te, bloembollen te weigeren? Nou, we hebben op het ogenblik een uh, moeilijke discussie met Roemenië over de toetreding of niet toetreding uh, tot de Schengenzone. Dat heeft te maken met het vrij reizen van uh, Roemenen in de Europese Unie. En uh, nou, je merkt bij collega's dat het heel hoog zit, dat Nederland daar kritisch over is. En uh, nou ja, de tulp is natuurlijk wel een mooi symbool van Nederland. Dus uh, we moeten even waakzaam zijn dat hier geen andere redenen meespelen. Ja, want uh, vrijdag of dit weekend zijn de eerste vrachtwagens tegengehouden. Uh, er zijn monsters genomen van de bloembollen. En nu zeggen ze dus in Roemenië, uh, er is een bacterie, ze zijn besmet, we willen ze niet hebben. Heeft u daar al iets van bewijs van gezien of, of helemaal nog niks op papier? Nee, nog helemaal niks. En de procedure is bij dierziektes en bij plantenziektes zo in de Europese Unie... dat uh, als er een verdenking is of, of een bewijs... dat je dan de Europese Commissie informeert en je informeert de lidstaat in kwestie. En van beide heb ik nog niet gehoord dat dat het geval zou zijn. Dus nogmaals, als Roemenië daadwerkelijk um, uh, nou, verdenkingen heeft... Of, of zelfs aantoonbaar bewijs, dan staan ze natuurlijk helemaal in hun recht. Maar we moeten het wel zuiver houden. En tot nu toe is de procedure zoals die Gevolgd hoort te worden nog niet gevolgd. Nee, want wat hoorde u van de Eurocommissaris? Gaat hij dit uitzoeken? Nou, uh, tot nu toe nog helemaal niks. Want ik heb die vraag net neergelegd. En vervolgens werden wij het uh, gebouw uitgebroenzoerd... wegens een grote stroomstoring in oh. Brussel. Uh, <laughs> dat uh, kwam Maar er ook hij nog hoort bij. daar gevolg aan te geven. Want hij is de eurocommissaris die gaat over de interne markt. Ja. En uh, dat is toch een groot goed. Uh, en we hebben die interne markt in het leven geroepen... Uh, ja, dat dit soort spelletjes eigenlijk niet meer uh, gespeeld kunnen worden. Zeg, en, uh, in 2010 zijn 9 miljoen bloembollen naar Roemenië geëxporteerd. Dat is 0,4 procent. Van de uitvoerwaarde zag ik. Dat bedoelt is vervelend, maar het is geen ramp, toch? Dit voor Nederland. Nee, maar het gaat om het principe natuurlijk, hè? Die interne markt die zegt van uh, hier worden uh, producenten en exporteurs, die worden hier gelijk behandeld en volgens eerlijke spelregels. En hè, de vraag van mij en mijn collega aan de commissie is alleen maar: kijk nou eens even mee dat de spelregels ook eerlijk gevolgd worden. Dat het hier ook echt gaat om een plantenziekteprobleem en niet om iets anders. Nou, als dat zo is, prima. Maar ik denk dat we wel even kritisch moeten meekijken deze week. En, en dat u al, heb ik gevraagd. Heeft u al contact gehad met uw partijgenoot? Bleker, de staatssecretaris in Nederland? Uh, daar uh, hebben we gelukkig hele goede samenwerking voor met uh, de collega Tweede Kamerleden. En uh, die hebben ook uh, vergelijkbare vragen gesteld aan de staatssecretaris. Ik heb dat Europees gedaan en zij nationaal en zo zijn we daar samen in opgetrokken. En heeft u via die binnenlijn van het CDA gehoord of, of Bleker misschien iets van een bacterie heeft gezien? Nou, Ik neem aan dat hij hem zelf niet, uh, niet gezien heeft, nee, maar, u bedoelt maar uh, Bleker kennende zal hij daar ongetwijfeld bovenop zitten. Dat heeft hij uh, destijds in het conflict met de komkommers uh, in Rusland uh, ook gedaan. Uh, dus uh, hij zal dit ongetwijfeld uh, met zorg opvolgen. En ik hoop uh, dat de eurocommissaris dat met net zoveel uh, kracht zal doen als, uh, als onze staatssecretaris. Ja, Maar u weet niet of Bleker een bewijs heeft gekregen van de Roemenen dat er een bacterie is? Tot nu toe uit mijn contacten met het ministerie, dus niet met de staatssecretaris zelf... maar met het ministerie, de commissie en de sector... Uh, heb ik nog geen enkel signaal ontvangen dat er, uh, dat er bewijzen zijn overhandigd. De Esther Lange, Europarlementariër voor het CDA... gaat dus achter de bloembollen aan die Roemenië niet inkomen. Ik dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam is niet van plan... om zich te bemoeien met het conflict bij Feyenoord. De politievakbonden zijn het geweld van Feyenoord-supporters zat. Ze willen dat de burgemeester ingrijpt... en desnoods thuiswedstrijden verbiedt. Maar volgens Abu Taleb moet de club het zelf oplossen. Het zijn beelden die we normaal gesproken niet zien. Vervelen schokkende beelden. Agenten met getrokken pistolen in schiethouding. Maar volgens Abu Talib hoort dit gewoon bij het politiewerk. Laat ik iets zeggen over getrokken pistolen. In de afgelopen jaren is uh, in Nederland en ook in Rotterdam is er vaak een pistool getrokken door een agent. En er is ook vaak een, een, een pistool gebruikt door een agent. Uh, er is vaak in de lucht geschoten en er is soms zelfs gericht geschoten. Zelfs recent hier in Rotterdam-Zuid. Een wapen is iets wat een agent moet kunnen gebruiken als daartoe uh, reden is. En de agenten die daar gestaan hebben, die meenden dat dat nodig was. De boze supporters konden tot beide glazen draaideuren van het Maasgebouw komen. De ME hield ze niet tegen. En de burgemeester blijft bij zijn beslissing om daar geen ME neer te zetten. Want de ME posteren zo frontaal aan de voorkant, dat hebben we de afgelopen tientallen jaren in Nederland afgeleerd. Want het werkt als een, als een lap op een, op, een, op een stier. dus dat doen we niet. Uh, je, je zorgt ervoor dat een demonstratie wordt begeleid, maar dat je de ME achter de hand hebt... En in de, uh, in de hal zelf van het Maatsgebouw stonden twee eenheden arrestatieteams. Ja, en die hebben we doorgaans echt niet bij in de wedstrijd tegen de graafschap. Dat is gebaseerd op de inlichting die we hadden. Conclusie van Abu Talib, terugkijkend, het is allemaal goed gegaan. De voorbereiders zijn goed gegaan, de inlichtingenposities zijn prima ingenomen. En uiteindelijk is ook het incident goed afgewikkeld met arrestatieteams en met de ME en de beredener. En wat dat betreft is het uh, heel goed gegaan. Er is ook niet geschoten, er is wel mee gedreigd. En dat hoort bij het vak van een politieman. Maar de politiebonden zien dat anders. Ze zijn het supportersgeweld zat en ze vrezen voor wat er nog komen gaat. De eerste signalen zijn er al dat de supporters uh, uh, er nog niet klaar mee zijn. Ja, politiemensen moeten daar iedere keer voor staan en zij vragen zich af waarom de oorzaak niet wordt aangepakt en zij voortdurend met de gevolgen worden geconfronteerd. Gerrit van der Kamp van de politievakbond ACP. Hij roept de burgemeester op om op te treden bij Feyenoord. Nou, burgemeester Alberts uh, is wat ons betreft aan zet. Het bestuur van Feyenoord uh, is kennelijk niet in staat of wil niet tot een oplossing komen met de supporters. En dat heeft dit tot gevolg gehad. En uh, politiemensen staan nu voor de veiligheid van burgers, maar ook van zichzelf. Um, en wij vinden dit uh, zodanig uit de hand gelopen dat ja, ja, um, dit houdt niet op. Dus er zal een oplossing gevonden moeten worden voor het conflict. Dus uh, eerst de oorzaak uit de wereld en dan uh, is de kans groot dat dit uh, hiermee klaar is. Dit is een probleem in de Feyenoord-familie zelf. Dat is niet het probleem van de politie en de burgemeester van Rotterdam. Het is niet mijn taak om uh, de, de Russes bij Feyenoord zelf te, te beslechten. Daar zijn ze mans genoeg voor om dat, uh, om dat te doen. Ja, en als zij het niet kunnen oplossen op hun manier... Nou, dan is uh, wat ons betreft de verantwoordelijke burgemeester aanzet. Die is voor de openbare orde en veiligheid. En dan moet hij zijn bestuurlijke positie maar gebruiken om dat af te dwingen. Um, en desnoods, als men niet wil, uh, ja, maar overwegen om uh, geen wedstrijden meer te houden. Zaterdagavond werden zeven hooligans opgepakt. Inmiddels werken twintig agenten aan deze zaak. Een verslag van Matthijs van der Wiel. Ja, Minister Leers van Integratie en Asiel die heeft vandaag gesproken met de Raad van Toezicht van het COA, het Centraal orgaan opvang asielzoekers. Gisteren meldden wij bij de NOS dat de bedrijfscultuur van het COA verziekt is. Medewerkers die zeggen dat er veel geld wordt verspeeld en er is ook kritiek op bestuursvoorzitter Nortoon Albayrak. Ze vinden haar een despoot, een, een schrikbewind. Nou, op dit moment geeft minister Leers een toelichting. Onze verslaggever is daarbij en uh, zodra dat klaar is, dan hoort u dat op deze zender. Radio 1. Dat brengt ons aan het eind van dit Radio 1 journaal Ruud en ik wens u een heel fijne maandagavond. Na uh, de hoofdpunt van het nieuws gaat het verder met WNL. Met het programma Avondspits gepresenteerd door Joost Eertmans. Joost, goedenavond. Tim, goedenavond Lucella, goedenavond. Nieuwe uh, week, een nieuwe stelling. Zo is het zeker. Elke dag kan je erop rekenen, Tim. Eh, avondspits, straks staat het in het teken van Feyenoord... van voetbal, van hooligans. Eh, mijn stelling is voetbalwedstrijden. Verbieden is een slecht plan. Red het voetbal van de hooligans. Daar gaan we over debatteren met uw luisteraar. Eh, dat kan vanaf half zeven. We doen het op nummer 0800-1121. U kunt vast bellen. We spreken elkaar Zometeen in Avondspits... na half zeven. Koffie? Ik moet toch wachten op het laden van... Hey.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 Ouders met een laag inkomen en drie of meer kinderen gaan er volgend jaar waarschijnlijk niet op achteruit. De SGP wilde bezuinigingen op het kindgebonden budget aanpassen ten gunste van grote gezinnen. Bronnen rond het kabinet zeggen dat er met die wens rekening zal worden gehouden. Minister Kamp wilde op de toeslag ruim 200 miljoen euro bezuinigen door de regeling juist af te schaffen na het tweede kind.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 En het zeilmeisje Laura Dekker zegt dat ze niets meer aan school doet. Ze is bezig met haar solozeiltocht rond de wereld... en zegt in het NOS-jeugdjournaal dat ze eigenlijk geen tijd heeft om te leren. De kinderbescherming kan daar niets tegen doen. Haar ouders zijn verantwoordelijk. Laura Dekker is op dit moment in Darwin in Australië. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Heer scherf Vandaag was het een mooie dag. De komende dagen krijgen we veel bewolking. Vanavond en vannacht neemt de bewolking vanuit het westen al toe... En in het westen kan vannacht wat lichte regen of motregen vallen. Vannacht wordt het niet koud, 13 graden in het noordwesten tot 8 graden in het oosten van het land. De wind neemt ook wat toe, zwak tot matig, in het waddengebied, vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgen is het bewolkt en vooral in het noordwesten valt lichte regen of motregen. Of het in Den Haag bij Prinsjesdag droog blijft is lastig te zeggen... want het zit net op de grens van droog weer en lichte regen. Neemt u daarvoor de zekerheid een paraplu mee. In Limburg en Oost-Brabant is morgen het beste weer te vinden. Droog en wellicht ook wat zon. Het wordt 18 graden in het noordwesten tot 20 in het zuidoosten. De waait uit het zuidwesten is matig 3 tot 4. In het warre gebied vrij krachtig windkracht 5. En woensdag in het noorden en noordwesten nog steeds veel bewolking. Eh, en ook wat regen zo nu en dan in de rest van het land bewolkt, maar wel droog. Het wordt dan 19 graden. Na woensdag is het rustig en droog herfstweer... met s'nachts kans op mist en overdag zonnige periode en een graad of 18. ANWB Verkeersinformatie. De files zijn bijna opgelost. Er is alleen nog wat vertraging op de A13 van Rotterdam naar Den Haag. Daar komt u in de file bij Delft-Zuid. Er staat er drie kilometer door een aanrijding onderaan de afrit... En op de A58 van Tilburg naar Breda wordt aan de weg gewerkt. En dat veroorzaakt tussen knooppunt sint Annabos en knooppunt Golder 5 kilometer file. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Voetbalwedstrijden, verbieden is een slecht plan, Ret het voetbal van de hooligans. Goedenavond, dit is Avondspits van WNL. Tot 7 uur kunt u meediscussiëren. Bel WNL 0800 1121 Agenten in Rotterdam moesten zaterdagavond met getrokken pistolen een woedende menigte in bedwang houden. Dolgedraaide Feyenoord-aanhangers bestormden het Maasgebouw van de Rotterdamse Kuip en zeven relschoppers, hoorden het, werden aangehouden. De politiebonden ACP en ANPV hebben het nu helemaal gehad met het supportersgeweld en willen dat burgemeester Abou Talep aan thuiswedstrijden van Feyenoord gaat verbieden. Oké, okay, we gaan dus 35.000 normale voetballiefhebbers straffen voor een groep idioten die we blijkbaar niet aankunnen. Waarom moeten de goeden steeds lijden onder de kwaden? Men weet precies wie het zijn, maar blijkbaar worden we geregeerd door de angst. Ik zou zeggen voortaan gewoon de hele meute oppakken onder het motto, je bent erbij, want je stond erbij. Geen woorden, maar daden op zo'n Rotterdams. Dit soort mafkezen horen de komende vijf jaar ieder weekend aan de ketting te liggen. Maar zo niet de politiebonden. Zij willen de gewone, voetbalminnende liefhebber gaan straffen voor het gebrek aan daadkracht van justitie. De omgekeerde wereld. Wedstrijden verbieden is een slecht plan. Red het voetbal van de hooligans. Wel wil jij nou. Know. 0800 Luister u even mee naar de berichtgeving bij RTV Rijnmond... over de rellen van afgelopen zaterdagavond voor de Deur van de Kuip. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen de Graafschap hielden supporters een demonstratie. De Mars van Onvrijde. Die ging van Varkenoord naar het stadion. Het vuurwerk en vakroos schreeuwde een deel van de aanhang bij de ingang van het Maasgebouw... om het vertrek van algemeen directeur Erik Gudde. Toen een kleine groep van enkele tientallen supporters het Maasgebouw in wilde. Agenten met getrokken pistolen wisten deze groep uiteindelijk tegen te houden. Dat was het zaterdagavond. Een drama kunnen we zeggen. In ieder geval een klein drama daarvoor. De deur van de Kuip waar hooligans zich uh, manifesteerden. En de grote vraag is: moet nou het voetbal leiden onder uh, deze hooligans? U kunt daarop bellen 0800 11 21, 0800 1121 en hashtag WNL is het adres als u per Twitter ons wil bereiken. Ik probeer de tweets zoveel mogelijk hier live voor te dragen in de studio. Voetbalwedstrijden verbieden is een slecht plan, zeg ik. Red het voetbal van de hooligans. Er wordt al veel gebeld. Laat ik eens kijken. Simon Dijkstra zit in Frankrijk, eh, maar zegt geen supporters uit club meer meenemen. Goedenavond, meneer Dijkstra. Goedenavond. Ik zeg van eh, ja, wat er in zondag bij PSV gebeurt, is dat daar die Ajax-hooligans... Zo, maar zo mag ik ze wel noemen, neem ik aan. Uh, die titel helemaal uitschelden dat hij daar voor dood op de grond ligt. En zeggen van laat me dood, laat me dood. En ik, verder zal ik niet in details gaan. Maar als de PSV-supporters dan iets zeggen over de ajax dan worden wij gestraft. Ik zeg, de hele uitvak, dat was een combi-regeling voor de eerste 20 wedstrijden van deze competitie. Niet meer mee laten gaan. Thuis zijn eigen melden op politiebureau Afvoeren klaar. Ik dacht ook dat dat de bedoeling was van de nieuwe voetbalwet. Ja, ja, ja, maar zo moet het ook gebeuren. Ja. Nu nou zegt, nou zegt de boer van, ja, sorry, daar kunnen wij niks aan doen. Ja, wij trekken ons handen ervan af. Uh, wij zeggen sorry, maar zo werkt het niet. Dankjewel Simon Dijkstra uit Frankrijk. Richard Jansen oh. die zegt pas de Engelse methode toe. Meldplicht zonder tv. Goedenavond Walter Welting, u bent voorzitter van de politiebond ANPV. En u zegt, als het echt niet anders kan... dan moeten de wedstrijden van Feyenoord inderdaad verboden worden. Goedenavond meneer Welting. Als het echt niet anders kan... Dus dat zegt hij op de juiste, uh, juiste manier. Ja, op juiste wij, houden, wij houden van de nuance bij avondspits. Nee, Avond... Dat is mooi. Nee, waar het om gaat is dat uh, alle maatregelen eerst moeten worden uitgenuteld die er zijn. En ik denk dat uh, de collega's in Rotterdam, uh, de, degenen die uh, verantwoordelijk zijn voor hetgeen wat af, zaterdag, zaterdagavond is gebeurd, redelijk goed in beeld hebben. En dat het nog veel meer aanhouden zullen gebeuren dan de, de zeven of acht die nu op dit moment hebben plaatsgevonden. Hoeveel verwacht u er? Nou, als u zegt er zijn tientallen bezig geweest, de beelden laten dat op zien. Ik denk dat er nog een grote groep mensen komen die zich mogen verantwoorden... en in ieder geval uh, later nog een keer naar justitie gebracht worden... om daar uh, mogelijk uh, vervolgd te worden. Maar wat ik zeg, hè, van je was erbij, je stond erbij, dus je bent erbij. Dat is wel eens vaker geopperd in de politiek. Ik ben er groot voorstander van, dat je zegt... ja, sommigen staan toe te kijken, maar die doen ook helemaal niets om het tegen te gaan. Wat vindt u daarvan? Nou ja klopt, ik denk dat zelfregulerende systeem wat onder supporters ook moet leven, dat dat ook een keer daar moet gaan gelden en zich niet kunnen verschuilen van ja maar ik was er niet bij of ik heb niks gedaan dus ik hoor er ook niet bij. Het is een grote groep in Rotterdam, 700-800 mensen die verantwoordelijk zijn de laatste jaren eigenlijk al voor, voor alles wat er misgaat met betrekking tot de supporters en ik denk dat die ook door de eigen achterban en de andere supporters eigenlijk daar verantwoording moet worden geroepen. Dat wil niet zeggen dat ze dan uh, knokclubs moeten gaan, uh, gaan oprichten om te zeggen: we gaan ze wel even helpen. Maar inderdaad, op het moment dat ze uitgesloten worden van andere sociale contacten, zal het ook helpen. Maar ook door de politie uh, lijkt mij eerlijk gezegd, of door de, in ieder geval door de, door de burgemeester. Je kan, ze, je kan ze ook uitsluiten van het hele uh, systeem. Dat je ze laat melden inderdaad, op het politiekantoor. Ik snap niet dat de zoeken jongens nog een stille, stille tocht mogen, mogen, of een protestmars mogen rondlopen daar uh, in, in de buurt van de Kuip. Ja, dat is vreemd. vreemd. als je helemaal begrijpt dat er een aantal tussenlopen, een stuk of dertig met een stadionverbod. Dus dan wordt het toch wel eens wat lastiger. Uh, wat dan wel moet gebeuren is dat inderdaad de voetbalwet, zoals u hem al, al noemde, uh, goed moet worden toegepast. En dat geeft de burgemeester heel veel ruimte om in ieder geval te zorgen dat de grote groep aanhang die hij in, in beeld heeft inmiddels, dat hij ook uh, gaat luisteren en dat hij inderdaad dan zonder televisie was de voorgespreker. Maar u zegt dus uh, eigenlijk, mogen meneer Welting, u zegt eigenlijk die voetbalwet wordt verkeerd toegepast. In ieder geval door Abu Talib is hij niet juist toegepast. Nou, nog niet alles is uitgenut, laat ik het zo zeggen. Dat vind ik heel diplomatiek klinken. Maar ja. eigenlijk zijn, zeg je. Er is voldoende ruimte om, om uh, hard op te treden, en daar heeft, daar heeft de heer Ampertaal ook alle ruimte voor. Heeft hij niet gedaan? Kan inderdaad, eh, en dat mag u ook nu onderhand wel eens laten zien. Er gebruik van maken. Alsjeblieft, zeg. Dat lijkt mij ook. Want inderdaad, mensen met een stadionverbod nog. Dat is toch de, de kat op het spek neem, binnen, noemen we dat. 0801121 121 Als u mee wilt doen aan de discussie. Eh, hier op Radio 1 bij Avondspits. Er wordt veel getwitterd. Dat kunt u ook doen via hashtag WNL. Jan Reindert zegt: WNL. Gewoon stilzwijgen. Dit brengt mensen op ideeën. Ja, zo kun je ook elke discussie voorkomen. En Van Verboden twittert: Het gaat naar de kloten door een stelletje maloten. En. Dat doet hij op rijm, dat is dan wel heel knap. Euh, mevrouw Van Putten uit Hilversum, goedenavond. Ja, goedenavond Met mevrouw Van Putten-Hilversum, inderdaad. Euh, ik euh, moet in eerste instantie even meneer Arbo Talep euh, een, euh, een, ja, een mincijfertje geven. Want hij heeft deze demonstratie namelijk goedgekeurd. Ze mochten eruit toe. En dat is natuurlijk, nu, uh, nu zegt meneer Aboutal het wel van... He, he, jongens jongens, uh, Feyenoord is, uh, he, die moet dat allemaal oplossen. Maar hij is de aanleiding daartoe. Punt twee vind ik dus wel, dat de dat dus de, die hooligans uh, zo snel mogelijk opgepakt moeten worden... en dus een, uh, een stadion een bot moeten krijgen. Ja, maar sommigen hadden het al en liepen daar toch rond. Ik moet wel zeggen, als ik het voor Aboutalep in die zin uh, opneem... hij zegt, de oorzaak ligt in dat conflict bij Feyenoord. Bent u daarmee eens? Ja, dat, is, dat is makkelijk gezegd, hè? Ja, vind ik ook. wel makkelijk gezegd? Hij, hij legt ja, daar zeer de makkelijk. bal neer. En meneer Abbotale, die is eigenlijk Amsterdammer. <laughs> Dan krijgen we de feest weer. <laughs> Oei, daar zit ook een oorzaak van het probleem, denkt u? Ja, Ik ben bang van wel, meneer Boutalat, dat hij gaat al dat raaf uh, naar die, die, uh, die, uh, die wedstrijd kijken. Maar hij had dat, die toestemming voor die, uh, voor die demonstratie gewoon niet mogen afgeven. Dank u wel, Dat tijd, ja. dat tijd, dat, dat komt. Dank u mevrouw van Putten uit Hilversen, merci. U kunt dus bellen, luisteraars 0800-1121. 1121, komt u hier binnen op avondspits van WNL over de stelling. Wedstrijden verbieden is totaal geen goed plan. Red het voetbal van de hooligans door ze gewoon keihard aan te pakken. Ze zijn in beeld, pak ze op, zou ik zeggen. 0800-1121, meneer Walter Welting is aan de lijn. Hij is voorzitter van het politiebond uh, ANPV. Ik moet u zeggen, het is toch wel ernstig als het zover gaat komen... dat we wedstrijden gaan verbieden, omdat we een stelletje... Ja, ik zeg het maar, klootzakken. Ik weet er ook anders geen woord voor, die het ons... Onze, onze lust voor het oog, het voetbal, verzieken. Dat kan toch een, niet werkelijk zou gaan gebeuren, zou je zeggen? Nee, ik hoop inderdaad niet dat we het zover moeten laten komen... dat dat moet gebeuren, maar het is, het is nu wel duidelijk... dat de andere maatregelen, die, die werken nog niet, of werken niet voldoende. We hebben, de, ook de burgemeester heeft kennelijk nog niet in de gaten... hoe hard hij ze aan kan pakken en moet pakken. Ja, en dan blijft er eigenlijk niks anders over. Want we hebben ook rust en ruimte nodig... Uh, ook voor de rest van de burgers. Ook de mensen die inderdaad uh, wel naar een voetbalwedstrijd willen gaan kijken in alle rust. Die moeten dat ook veilig kunnen. En dat kan gewoon op dit moment uh, ja, heel, bijna niet nou, gegarandeerd worden. Ik zou zeggen als je vader met een zoon bent, je neemt een risico bijna om er naartoe te gaan. Maar dat mag ik van sommige luisteraars misschien niet zeggen. Want het is, het, is het is een risicosport geworden. Ja, een risicowedstrijd, alleen uh, dan buiten het stadion. Dat ja. bedoel ik. En dat moeten we niet echt willen, denk ik. Oké, okay, meneer Welting, zeer bedankt. U bent voorzitter van Politiebond, ANPV. Dank voor uw commentaar. Menno van Zel heb ik uit Gouden aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Wat um, zegt u? Ik, ben het... ik vind dat uh, meneer Abu Talib wederom steken laat vallen. Hij heeft ook uh, rond de kant de bekerwedstrijd... Feyenoord-Ajax in de Kuip steken laten vallen. Er waren duidelijke afspraken over supporters van, uh, uh, van Ajax in Rotterdam. Zijn niet welkom. Dat geldt dan ook voor een bekerfinale... Hij keurt nu een, uh, uh, een protestactie goed van mensen die bekend staan... die al een stadionverbod hebben. Dus Feyenoord heeft verantwoordelijkheid genomen... en gezegd, deze mensen zijn niet welkom. Abu Talib plaatst op het terrein toe. Um, hij zegt dan, zelf, dan... trouwens, even, hij zegt zelf nu... want ik heb er helemaal geen toestemming voor hoeven geven. Dat was een, een mars die daar sowieso uh, ge, georganiseerd werd. Een vreemd verhaal, maar... Uh, dan is het nog altijd zijn verantwoordelijkheid om ervan op de hoogte te zijn... en het af te zeggen, want hij is verantwoordelijk voor de openbare veiligheid... En nu zegt hij dus, de club Feyenoord is hier verantwoordelijk voor, maar het kan niet zo zijn dat als je een ijzeren staaf hebt, uh, dat je het beleid van een voetbalclub mag bepalen. Een voetbalclub die sportief uh, vooruitgang boekt en uh, de KNVB heeft vandaag naar buiten gebracht, Feyenoord is op weg naar een categorie 2, dat betekent dat ze ook financieel vooruitgang boeken. Ja. Maar met een ijzeren staaf mag je dat beleid veranderen. Ik vind een goede, een dat goed vind idee, go meneer Aboutalep. Dank, Menno van Zeel uit Gouden. Ik, ben, ik vind het mooi gezegd. Gouden, een, een ijzeren staaf mag toch geen, geen uh, strategie beïnvloeden... bij, Feyenoord, bij de Feyenoord-familie, zoals Aboutalep het zegt. Meneer Kuipers uh, uit Groningen, goedenavond. Ja, goedenavond. Zegt u maar, wat vindt u ervan? Nou, ik, uh, ik, ik, uh, ik zit er uh, heel veel dagen eigenlijk al een beetje de radio te beluisteren. Ik vind het totale waanzin... Dat de burgemeester Abu Talib het op zijn botje geschoven krijgt. Uh, dit heeft niks meer met voetbalsupporters te maken. Het zijn gewoon een, st een stelletje randenbielen die de sfeer voor iedereen verzieken. Pak ze op. Ja, daar is hij toch, uh, daar is hij toch mede verantwoordelijk. Ze dat voor. Iedere dag maar... melden. Of, of zet ze op transport naar Siberië en zet ze in een werkkamp. Laat ze een poosje onder, uh, onder die Poetin uh, daar, daar in Siberië uh, bij komen. Maar het, het frappante van het hele verhaal vind ik iedere keer, als er wat bij Feyenoord gebeurt, wordt het iedere keer breed uitgemeten door iedereen. Terwijl ze bij Ajax, een landskampioenschap, nog niet eens met een feestje kunnen vieren dat ze heel de binnenstad kort en klein slaan. Ja, dat dit kom. heeft niks meer met voetbalsupporters te maken. Het zijn randenpielen die, die, die het voor iedereen verzieken. En het is maar gewoon een spelletje. Terwijl als het Nederlands elftal voetbalt... ze met elkaar in één vak zitten en te juichen voor het hele elftal. M ik snap het niet. Meneer Kuipers, meneer Kuipers als ik, ik ben het ja? geheel met u, met u tirade eens. Op dit punt na dat ik zeg... daar liepen mensen met een stadionverbod in die tour, in die protestmars rond de Kuip... met, een, met blijkbaar stalen, stalen platen, stalen ja, dus uh, bu het... buizen. Hoe kan dat? Ja, nou die hadden ze toen al moeten pakken. Maar de politie die wacht altijd tot, tot op het laatst. En, en ook uh, ik, op een gegeven moment toen zag ik die politie zag ik met getrokken pistool staan... Toen dacht ik al, jongens, dit helpt niet meer. Er staan duizend man voor de deur. Als ze er wel doorkomen, dan schiet, dan schiet je zes kogels af. Je raakt, je raakt een paar man en de rest staat binnen. het okay. was al veel te laat. Toen die, toen die, toen die mars uh, plaatsvond en toen daar gesignaleerd werd dat, dat ze gewapend waren... want ik noem een ijzeren staart, noem, noem ik een wapen... toen had daar al ME rond het stadion gemoeten... of die, die jongens die daartoe meeliepen gelijk op moeten pakken. Meneer Kruipers, dank u zeer. Op Twitter gaat het, uh, gaat het los. Uh, in Nederland is voetbal heilig, dat... Dan Krijg je vanzelf dit extremisme? wordt er getwitterd door een onbekende. David Stelma zegt. de enige manier om de achterban die hooligans aan te spreken op hun gedrag. is misschien juist wel het verbieden van wedstrijders. Dus niet met mijn stelling eens. En Ruud Wolfs twittert. Noodwet. Na drie keer sirenes is ieder individu aansprakelijk. voor de daden van de groep. Dat is inderdaad. komt bij, bij mijn stelling. Je was erbij, dus je bent erbij. En Broekema twittert. De voetbalwet wijzigen. zodat hooligans preventief voor de wedstrijd. tot daags na de wedstrijd van straat kunnen worden gehaald. Nederland is het zat. En tot slot, Sander Stoop zegt, hoorde ik nou Joost zeggen... dat hij de nuances zoekt, bijzonder. Dat heb je heel goed gehoord, Sander. Dat was ook een hoge uitzondering, kan niet anders zeggen. Aan de lijn is nu Erik van Dorp. Hij is bestuurslid van de supportersvereniging van Feyenoord. Eh, Goedenavond, meneer van Dorp. Goedenavond. Dit zijn drukke tijden voor u, dat denk ik. Zeggen, en ja. de supportersvereniging. En geen ja. al te beste tijden. Nee, maar dat, daar moet je ook niet voor weglopen, denk ik. Zeker. D dit zijn dingen die gebeuren en daar uh, ja, hebben mee te maken, helaas. Ja, en wat zegt u ervan? Dat Abu Talib eigenlijk het, bordje, het de bal op uw, althans op het bord van, van de Feyenoord-familie in legt, zoals hij het zegt. Het ja, ik vind het, uh, ik vind het heel erg makkelijk. Uh, ik hoorde hiervoor natuurlijk uh, een hoop uh, meningen van mensen. De ene, uh, over transporten dan, dat, dat iedereen heeft een oplossing. Ja, de oplossing hoeft uh, mij niet helemaal niet zo heel moeilijk te zijn. Uh, alleen moet je het willen. En ik mis bij met name Politiek Nederland de absolute wil om het op te lossen. Wat is uw oplossing? Want u bent waarschijnlijk niet bij mijn stelling eens voetbalwedstrijden verbieden. Dat is nee, denk, natuurlijk niet. Dat, dat dacht ik dan wel. Dan ga je mensen, dan ga je dus een organisatie en supporters die al het slachtoffer zijn door dit soort idioten, ga je dan nog dubbel straffen. Precies. Dat zou heel raar zijn. Ik kan andere vergelijkingen maken als oplossing. En de, dan, dan kan je een beetje het belachelijke van de stelling uh, eruit... Uh, nou, doe er eens één. Een. Nou, als ja, jij bijvoorbeeld de, de, uh, ik zal het anders doen. Op het moment dat uh, een van de het is van FNV-leden en besluit een afloop 100 man te gaan gooien met stenen, dan wordt niet de directie van FNV te verantwoording geroepen. Het gaat over individuele personen die dit doen, het aangrijpen ja. om rotshuizen te troppen. Ben met ben yeah. je... ja. nee, ben ik, zin, ik heb zelf ook zover gelijk. Ik dacht, als het we snel weer schuttert, kun je ook zeggen: we gaan alle snelwegen afsluiten. Wat we ja, als, je niet winkel, als je de winkeldiefstal wil uh, beperken... dan moet je alle HEMA's en V&D's van Nederland versluiten. Nee, precies. Idioterie. Oh, idioterie. Maar wat is uw oplossing, meneer de van Dorp? Oplossing is dat we hebben uh, als Politiek Nederland een voetbalwet aangenomen... Daar is het ook een, een meldingsplicht. Je moet dan ook, als je het echt wil oplossen... moet je vergaande maatregelen nemen. Heel simpel, jij wordt beschuldigd... of je bent veroordeeld vegers geweld rond een voetbalstadion. Dan ga jij je melden als jouw club speelt... Twee, dit wat, 50 kilometer verderop. Ga jij hem maar melden. Je moet die mensen niet bij het stadion willen hebben. Ik hoorde mensen roepen van. Ze liepen gewaanpakt in de mars rond. Ja, dat is makkelijk praten. Ik geloof niet dat een van de mensen die een reactie gaven. erbij is geweest de afgelopen tijd. Maar je zal er maar mee te maken hebben. Mensen die willen zo weten voor de rommel komen. gaan in een demonstratie. Je mag demonstreren in ons land. gaan dat misbruiken. Voor hun geweld. Maar één vraag, vr. Erik van Dorp ja. Erik van Dorp van de, van de supportersvereniging Feyenoord hoort u, die, die voetbalwet is al van kracht. Hoe kan ja, het nou dat dit niet, zo, niet wordt toegepast zoals de wetgeving wilde? Nou, kijk, ik zit, ik zit met uh, mensen aan tafel, aan betalen, politici zit ik aan tafel. We zeggen: is het nou zo moeilijk om iemand structureel voor de, voor de troep rond het voetbalstadion zorgt, te zeggen... Feyenoord speelt om half drie thuis, ga jij je maar melden op een politiebureau in, uh, weet ik wat, Haarlem. Ja. Zijn het probleem moet u er komt, komt u er niet. De, de consequentie is gewoon, daarna zien we jou voorlopig niet, want dan zit je van een heel klein kamertje bij 3x3 met uh, mag je helemaal gaan melden. Zo is dat. Wij ja. komen ermee weg. Maar wat ga je dus nu doen, dan ga je dus gewoon de normale supporter ga je treffen. wedstrijden. de bieden, dat is de oplossing niet. Want dezezelfde lieden gaan waarschijnlijk dan naar een hockey Erik. Eens, luister even mee. We gaan wat luisteraars erbij betrekken. Ik, eh, ik, mensen kunnen inbellen op 0800-1121 als u het met mij eens bent. Voetbalwedstrijden verbieden is een slecht plan. Red het voetbal van de hooligans door ze gewoon keihard aan te pakken. Mark Prinsen uit Alkmaar. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ik ben het uh, absoluut eens met de stelling. Het zou uh, een enorme teleurstelling zijn als de normale supporters te dupe worden van... Ja, we hebben het over supporters, maar in mijn ogen zijn het niet eens supporters... Ook Feyenoord heeft een fantastische achterban. Ik ben zelf al vele jaren supporter van AZ. Ik kan me nog een fantastisch moment herinneren in de Alkmaar Alkmaarderhout, uit op de thuiswedstrijd van Daar AZ. Daar wordt er een opgepakt, begrijp ik trouwens. <laughs> nee, nou, dat was in ambulance. Oh. <laughs> maar dat um, was toen tegen Feyenoord bij uh, vlak na het overlijden van een van de kinderen van Johnny Bosman en het supporterspubliek begon te zingen 'You Never Walk Alone'. Dat was kippenveel moment. Ja. En dat zijn de supporters die we graag ook in uitwedstrijden willen zien. ...in dit groepje. En dan spreken we wat mij betreft niet over voetbalsupporters... ...maar inderdaad over een groep wat is. Hm. Als politie en justitie daar nou streng tegen gaat optreden... ...dan blijft het voetbal heel veel mooie momenten kennen... ...ook onder de gewone supporters. Dank je, Mark Prinsen en Alkmaar, lid van AZ-supportersvereniging. We zijn het zeer met elkaar eens. Uh, Leon van Duren, goedenavond. Uit Limburg komt u. Ja, ik vind het eigenlijk een non-issue, dat voetballen. Voetballerij is eigenlijk afgrootrij ten top. En die mensen die geweld plegen... Die zou je eigenlijk per direct de gevangenis in moeten gooien zonder tussenkomst van de rechter. En als je zo'n stok achter de deur hebt, dan denk ik dat je niet snel geweld trekt. Maar waarom zou je de rechter niet er niet even een uitspraak over laten doen? Dat lijkt me wel, wel zo rechtvaardig. Ja, dit, dit, dit kost alleen kost maar mo moeite die nergens voor nodig is. Je hebt toch de beelden van die jonge lui die dat doen, gelijk opsluiten. Gelijk opsluiten, Leon. Dat is jouw mening. U kunt bellen. 0800 1121. Hier bij uh, Avondspits op Radio 1 van WNL. Horen we graag uw mening. Mijn mening is heel duidelijk. Voetbalwedstrijden moet je niet gaan verbieden. Je moet de hooligans aanpakken en daarmee het voetbal redden. En daarover praten we. 0800 1121. Wordt ook getwitterd. Dat kunt u ook doen via hashtag WNL. Feyenoord voetbaldjihad. Elke groep heeft een aantal idioten. De kaf van het koren scheiden. Dat twittert Jacob, Jacob NL. Um, op lijn 1. René Leuverink... Uit Apeldoorn, goedenavond. Goedenavond, ik spreek met René Leubing, inderdaad, uit Apeldoorn. Nou ja, ik, uh, ik ben het al heel lang van mening dat uh, afgezien van deze hooligans, hè, die hebben eigenlijk niks met voetbal te maken, alleen maar met rotzooi trappen. En dat zie je ook in heel veel woonwijken terug, dat hele kleine groepjes, uh, gastjes, samen, die zijn bekend bij de politie, met naam, toenaam, waar ze wonen ook, zijn allemaal bekend. Politie, ju vooral justitie, durft er niks aan te doen. Het enige middel om die lui wat te leren is ze in werkkampen gooien. Net zo lang laten werken totdat het rook van de schoenzolen afkomt. En dan ze weer re laten resocialiseren in de samenleving. Ja, iemand anders die zegt. op voetbaldagen de wc's laten reinigen op de stadion, in de stadions. Bijvoorbeeld, zeg het maar. Ja, dan zijn ze wel maar in de buurt. Ook, ook, maar ook, ook gewoon, want ze denk maar niet dat ze bij een gewone baas werken hoor. Nou, dat, dus, dat uh... valt mij op. Bij hooligans zijn het juist vaak de brave huisvaders uit IJsselmonde. Uh, die, die, die dit soort gekke dingen... en volgens mij worden ze ook aangemoedigd door de groep. Ik zie zo'n groep eromheen staan, dat kikt, dat, er zit drank bij, er zit drugs bij. Volgens mij is de tap ook vrij, vrij vroeg opengegaan ja, op, op zaterdagmiddag. Maar dat is ja. een combinatie. Dus ik zeg, die groep daarachter zou je toch ook moeten aanpakken. Je was ook, erbij, je ook. bent erbij. Maar die leren dus wel sneller als degene die helemaal niks te verliezen hebben... Hè? en degene ja. met de tattoo's tot, tot aan de oren... Nou, je maakt mij niet wijs dat die een representatieve baan hebben ergens in, in de samenleving. Dat, dat, dat weet je bijna nooit op uit, dan kun je dat niet, niet aftikken. Twitter Rostasi Boldiana zegt, en dan zeg ik het goed... De papa's staan op zaterdag te schreeuwen bij de pupillen, dat vinden we stoer. En daar delen we knakworst voor uit. Ja, dat doet me denk ik aan die commercial van nu... dat het schreeuwen tegen de kinderen wordt veroorzaakt door andere dingen... die eerder in de week gebeuren. Uh, dan zegt Tim op Twitter, uh, is het bier de omgeving uit een idee. Ja, dat is, uh, me dunkt van wel, dat dat een belangrijk uh, punt is. Uh, aan de lijn is nog Erik van Dorp van supportersvereniging Feyenoord. Uh, u hoort zo wat, wat iedereen heeft er heel mee gehad met de hooligan en vindt dat nooit, en ten nimmer het voetbal, zou moeten komen te lijden onder die hooligans. Dat is ook, dat is ook nooit anders geweest, dat mensen het gehad hadden. Maar ik hoor natuurlijk, ja, iedereen roept wat en heeft de, de oplossing. Nou, de oplossing uh, is er niet. Ik heb alleen gezegd wat ik denk dat het een oplossing kan zijn. Ik hoorde nou, we, over, we werk, zijn... over werkkampen, en dat. Ja. leuk en aardig, maar dat, dat is het oplossing niet. En dat we allemaal kansloos in de maatschappij zijn, nou, geloof me, dat is zeker niet. Dat nee, dat geloof is. ik ook niet. Dat is ook absoluut niet waar, dan moet je ook gewoon de, de, de jongens kennen. Maar, Erik een, beetje, maar, maar, maar ja, Erik, een ja. beetje strakke aanpak ontbreekt, hè? want die mensen komen met stadionverbod en al gewoon in die protestmars terecht. Ze zijn blijkbaar, ze doen het omdat het kan. Ja, dat klopt, maar dat, is natuurlijk, dat geldt natuurlijk voor elke demonstratie. Als er een, een demonstratie is van vakbondleden, mensen van Greenpeace of wat dan ook. en ik ben willen ze wetens van plan om een puin of zo van aan te maken. ga ik gewoon tussen die demonstratie inlopen. Dat is natuurlijk ook niet gebeurd. Alleen waar het nu om gaat is. Het, hoe, kom, hoe kan het dat dit soort mensen. structureel bij voetbalstadions zijn? Het is trouwens niet alleen voetbalstadions, het kan ook elders zijn. Je, moet, je hebt een wet om dat te voorkomen, Precies. om dat tegen te gaan. Maar gebruik hem dan ook. Dat vragen wij als. Uh, Voetballiefhebber liefhebber, uh, in ons land, gebruik hem nou, dan ook, zegt dan gewoon heel simpel... Feyenoord speelt 34 wedstrijden per jaar, je gaat je 34 wedstrijden... en ga jij op het tijdstip van uh, begin, ga je 50 kilometer erop in de op een politiebureau melden. Ja, precies, maar oh, dat, dat, kan. dat kan. Dat kan, het gebeurt niet. Vindt u dat Abu Talib de, de voetbalwet te weinig uh, heeft gebruikt? Ja, denk ik wel in dit geval. Uh, hij heeft twee jaar geleden nog de aanleiding van de rel in Hoef-Holland geroepen. Alle 1400 kennen we. Nou, het is eigenlijk heel simpel. Prima, los het op. Nou, twee jaar na dato is er nog helemaal geen zak gebeurd. Nee. Je, je moet ook als politiek de absolute wil hebben om dit op te lossen. Zo is dat. Erik, we gaan en die gauw nog... Ja, we gaan gauw luisteren naar wat luisteraars. We zijn beide door de tijd heen. Erik van Dorp, dankjewel. Bestuurslid van de supportersvereniging Feyenoord. Praat over de stelling... ...wedstrijden verbieden geen zin. Pak de hooligans aan en red het voetbal. Harry van der Klink uit Tilburg. Ja, goedenavond met Harry van der Klink inderdaad. Uh, waar ik mijn zorgen over maak is uh, met name ook de heer Gudde. Dat is wel het leidend voorwerp, uh, eerlijk gezegd. want uh, het is niet een incident van de laatste uh, paar weken. Die hetze tegen meneer Gudde is al, al lange tijd aan de gang. En dat zou ondanks wel eens afgelopen mogen zijn, denk ik. Het is schandalig dat die mensen die daar verantwoordelijk voor zijn... nog steeds vrij rondlopen. Ja. De verantwoordelijken, de bestuurders, de politie, justitie... nemen hun verantwoordelijkheid gewoon niet mee. U vindt het er veel een hetze geworden. Dank, dank u zeer, Harry van der Klink. Frank Schrijen uitbox meer, kort als u wil. Wat vindt u? Nou, een zeer zwak optreden van de burgemeester van Rotterdam. Het uh, toont helemaal geen leiderschap. Ik denk dat dit bij de vorige burgemeester opstelte of bij uh, Gert Leers in Maastricht niet was gebeurd. En dan ook nog te verschuilen van ik heb, uh, ik heb hier geen toestemming voor gegeven. Dat is flauwekul. De burgemeester is uh, hoofd van de politie en uh, had dit uh, gewoon moeten voorzien. En de volgende keer de politie laten assisteren door de mausje C en uh, eventueel de MA erop. Veel meer aanwezig vindt u ook, meer politie aanwezig... en burgemeesters moeten strakker bovenop zitten. Frank Schrijen hoort u uit meer was het eens met de stelling... wedstrijden verbieden is een slecht plan, Red het voetbal van de hooligans. Pieter Hogewerf zou uh, nog willen zeggen, uit Hillegom komt die hooligans... zijn geen supporters en Pieter, dat ben ik ook van harte met je eens. U luisterde naar de avondspits van WNL, u heeft meegeluisterd naar de stelling... ik kan niet anders zeggen dan een grote meerderheid uh, van de bellers zegt... Uh, de, die hooligans strakker aanpakken, veel harder... en laat het voetbal er nooit of te nemen onder lijden. Ik ben het daar ook mee eens, dat was de stelling. En ik kan u zeggen, we zijn, er, we zijn er doorheen. Straks gaat kunststof verder. Daarin regisseur André van Duren over zijn nieuwste film... De Bende van Os. Een misdaadfilm gebaseerd op historische feiten. Morgenavond zijn wij er weer met Avondspits. Ben ik terug met een nieuwe stelling, een nieuw debat. Tot morgenavond en een fijne avond verder.